dooral Almegens met het NOS-journaal. De Franse ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië worden teruggeroepen naar Parijs voor overleg. Aanleiding is het opzeggen door Australië van een miljardencontract voor Franse onderzeeërs. In plaats daarvan heeft het land gekozen voor Amerikaanse onderzeeërs. Australië deed dat na het sluiten van een pact met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Die samenwerking kwam er om één front te kunnen vormen tegen China. Frankrijk is woedend over het opzeggen van het contract... en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. Virologen vrezen deze winter een griepepidemie. Door de versoepeling van de afstandsmaatregelen... zullen andere luchtwegvirussen weer de kop opsteken... denken virologen van het Amsterdam UMC en het LUMC. De griep kan zelfs heviger zijn dan anders... doordat minder mensen er weerstand tegen hebben. Door de coronamaatregelen was influenza anderhalf jaar helemaal weg... Dat ging ten koste van de immuniteit... waardoor een groter deel van de bevolking behoorlijk vatbaar is. Informateur Remkes praat vandaag over de vorming van een minderheidskabinet... met VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra. Het overleg is op het landgoed Zwaluwenberg in Hilversum. Remkes heeft met de zogenoemde hijssessie 24 uur uitgetrokken... om een doorbraak te vinden in de impasse bij de formatie. Hij zei dat hij op zoek wil naar inhoudelijk cement... In heel Nederland worden vandaag acties gehouden om zwerfafval op te ruimen. Vandaag is het World Cleanup Day. Ook in 180 andere landen wordt zwerfafval van de straat gehaald. Onder meer langs de Maas worden duizenden vrijwilligers verwacht die meehelpen om rommel langs en in de rivier op te ruimen. En ook rond de Waddenzee, de Noordzeekust en in veel steden en dorpen zijn er acties om troep op te ruimen. Vorig jaar deden bijna 40.000 mensen mee aan de actie. Het weer, behalve in het Noordoosten en Zeeland, kan het nog mistig zijn in het land. Vanmiddag overal zon. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen staat er iets meer wind. Ook dan zon afgewisseld door bewolking en meestal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Lijnan Swaan van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de Zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, zometeen Goedemorgen Zandvoort met presentator Roy Dongen. En waar gaan we het allemaal over hebben voordat we de muziek aanzetten, Roy? Nou, we gaan het over heel veel interessante dingen hebben. Bijvoorbeeld, uh, G. Rutte die is de gast. Die gaat vertellen wat er allemaal in pluspunt weer op het gebeuren staat. Uh, Peter Tromp die heeft uh, nieuws over het Zandvoorts mannenkoor en over OVZ, de ondernemingsvereniging Zandvoort. Uh, de is een belevingsweek in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En we gaan in de tweede uur praten over uh, nachtclub Chin Chin in coronatijd. Uh, en ik ben daar Persoonlijk heb ik daar een onderzoek ingesteld uh, tijdens de Formule 1 hoe het uh, daartoe kan gaan. Uh, dan hebben we ook nog Zandstroom in het landelijk nieuws in verband met de landelijke Alzheimerdag. En we sluiten af met het uh, heel passend we sluiten af met het afscheid van Wim Fischer uh, als ondernemer waarschijnlijk. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Een live radioprogramma. En bij live radioprogramma gaat wel eens iets een klein beetje mis... maar dat maakt het juist weer heel spannend. Uh, u heeft geluisterd naar I'm Like You van Blackbird. En we gaan nu een heel erg leuk, interessant programma doen. Ik noem nog heel even kort de punten van het eerste uur op. We gaan praten over de activiteiten in Pluspunt met Geri Rutte... die al staat te popelen aan de telefoon. Een interview met uh, Peter Tromp over het Zandvoorts mannenkoor en OVZ. En dan gaan we praten met Gwen Pedink. Coördinator in verband met de Belevingsweek Park zuid Kennemerland. Goedemorgen, Ruud, uh, Gerry. Ja, goedemorgen, Roy. Wat fijn dat je er weer bent. Ja, ik uh, ben weer met uh, verschillende nieuwe activiteiten die plaats gaan vinden bij Pluspunt... Ongetwijfeld heb je een hele waslijst van leuke dingen die daar te doen zijn. Ja, er is wel wat te doen inderdaad. Nou, de eerste, de eerste activiteit begint woensdag 29 september. En dat is een verhalengroep uh, Vitamine voor Verbinding. En ja, en wat is dat? Uh, het is een drukke tijd. Uh, niemand heeft eigenlijk meer tijd uh, om naar elkaars levenservaringen te luisteren. Uh, terwijl daar toch wel behoefte aan is. Uhm, uh, uh, dat heb je waarschijnlijk soms ook wel, en ik ook, als je met iemand uh, iets wil vertellen, dan uh, zijn er verschillende reacties erop. Je, je kan je verhaal uitvertellen, maar het gebeurt ook dat mensen uh, op hun telefoon zitten te kijken of ineens een, het verhaal overnemen en een heel ander verhaal beginnen of... Hetzelfde hebben meegemaakt, maar dan met hun moeder of zuster enzovoort. En dat, willen, dat wordt dan op nu uh, een beetje op een uh, op een leuke, speelse manier. Uh, willen we daar uh, uh, wordt er ja een verbinding te, te leggen tussen, tussen de mensen. En uh, nou ja, een beetje, een beetje, een beetje, beetje leuk, maar toch wel uh, niet therapeutisch. Maar. Uh, verbinding maken, lachen en uh, gebruik maken met allerlei speelse elementen. Ja, en, en delen. Wat zeg je? En delen. Je, en delen. Ja, vooral en delen. delen, delen ja, ja, vooral delen. Want mensen hebben natuurlijk allemaal wel... Mensen maken veel mee, maar kunnen dat ja. soms niet altijd vertellen. Omdat ze geen partner meer hebben, of dat ze geen kinderen meer hebben... of hun kinderen geen tijd hebben, of mensen geen tijd hebben. En het is toch belangrijk dat je je verhaal kunt vertellen. Ja, dat lijkt mij ook. En dat ja. mensen zich ook niet te bescheiden opstellen. Iedereen heeft wel iets interessants te, te vertellen. Tuurlijk, altijd. Ja. Ja. En, en dat moet je ook respecteren, natuurlijk. Maar ook luisteren en niet uh, ongeïnteresseerd uh, doen. En mensen hebben het vaak niet in de gaten hoor. Maar, uh, maar daar ja. kun je dan wel uh, op gewezen worden. En uh, je kan dat. Uh... Nou ja, dit is iets heel nieuws. Uh, heel leuk, uh, ga, denk ik. Ja? Uh, het begint uh, woensdag 29 september. Er zijn acht bijeenkomsten. Elke woensdagmiddag uh, van twee, half twee tot vier bij Pluspunt in Noord. 25 euro zijn de kosten, dat is inclusief koffie en thee. En je krijgt korting met de Zandvoortpas. Je nou, kan je hartstikke... opgeven bij Pluspunt. Ja, nou, en de volgende? Dat is, ja, dan is er, um, ja, dat is ook wel heel leuk. Dan is er de Scoop Club, die start op 23 september, volgende week donderdag. En die heten de antilopen. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk uh, bedacht. <laughs> ik vind hem ook wel leuk bedacht, ja. <laughs> ja. En die start dus volgende week donderdag. En die is elke maand. Uh, en dat, uh, uh, ja, dat gaan ze samen op stap. En dan onderweg dan he, houden ze een pitstop. Uh, de kosten zijn 3,50 euro. En je kan je ook weer opgeven bij het pluspunt. Dus dat is ook wel een hele leuke nieuwe activiteit. Ja, en hoeveel de deelnemers we kunnen daaraan deelnemen? Nou ja, ik denk dat daar wel. Wat, ik, ik heb daar geen, uh, geen max aantal bij staan. Maar ik denk dat dat toch wel. Uh, kun je toch wel een aardig groepje. Ik denk dat tien, tien mensen toch wel, uh, wel aardig is, uh, Max. Het is in een omgeving, hè, omgeving van, van pluspunt, zeg maar eigenlijk, dat men een uh, route uitstippelt. Oh, en, ja. En, uh, Oh. Dus niet dat je echt van, uh, van Zandvoort naar Haarlem gaat of zo, dat niet. Oké, okay, het is een lokale uh, bijeenkomst. Lokaal, ja, maar gewoon gezellig ja. met elkaar. En, uh, dus dat is wel leuk. Dat zijn de antilopen. De antilopen. Die starten, ja. Die starten op 23 september. Um, even kijken, dan is er um, verder. Um, uh, even kijken, dat is ook wel leuk. En er is muziek luisteren. Uh, je kan dus uh, maken en luisteren uh, naar muziek. Dat kan heel veel teweeg brengen. Hè? Maar ook nog leuker is het om het met, met elkaar te doen. En uh, op een, uh, Je kan dus in de blauwe tram op vrijdag 1 oktober van 1 tot 3. Kun je, kun je komen, het is gratis. En dan kun je muziek maken of je kan naar anderen luisteren. En uh, nou, dat is ook iets, uh, iets nieuws. Daar kun je ook dus uh, informatie bij pluspunt... Uh, de blauwe tram kun je daar uh, uh, informatie over vragen en je op, opgeven. Maar dat kan dus ook via de, via de balie van, van Noord. Ja. Uh, dat maakt verder dan niet uit. Ja. En, en leer je dan ook iets tijdens het muziek luisteren samen? Bijvoorbeeld dat je ergens op kan letten of dat je iets kan onderscheiden? Ja, ik denk dat dat per keer bekeken wordt. Uh, uh, dat je zelf uh, uh, met een bepaald... Uh, muziekgenre of met misschien met een bepaald muziekinstrument. Het is gewoon aan de deelnemers zelf... Okay. Die, dat, uh, die dat zelf kunnen bepalen. Ja. En maar, zijn ja. er daar nog kosten aan verbonden? Nee, dat is gratis. Nee, ja. Dat, hoef je, dat is helemaal, uh, kost niks. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja. Nou, we hebben we er drie gehad... dus dan moet toch wel uh, heel veel meer te zijn op deze lijst. Ja, wat ook leuk is... Uh, je kan uh, een generatiefoto laten maken... Dus je kan een foto van jou en met je kleinkinderen of met je kinderen. En dan kun je dus op een zondag, op zondag 3 oktober, kun je een foto laten maken met z'n allen. En dat is bij pluspunt Noord van half twee tot drie. En dat, dat kost ook niks. En je krijgt ook nog een kopje koffie of een kopje thee met wat lekkers erbij. En die, die foto's die worden je dan digitaal toegestuurd en dan ja. kun je ze zelf afdrukken. Oh, wat leuk. Ja. Hele leuk, hè? Je ziet, dat leuke dingen hoeven niks te kosten, hè? Ja, de hele familie kan je daar naartoe. De hele familie, ja. Kunnen allemaal uh, kunnen op de foto. Maar De kinderen krijgen geen kopje koffie, natuurlijk, hè? <laughs> nee, die krijgen limonade. Oh, dat, zie, dat is er ook nog. Dat en, is er ook, tuurlijk. En, en ja. allemaal voor niets. Nou, dat is... En allemaal voor niks, ja. hele ja, ja, leuke bijeenkomsten. Ja. Generatiefoto. Ja, dat is allemaal wel leuk, hè? En um, eens even kijken, wat is er verder nog voor, voor nieuwe dingen? Um, ja je kan ook um, um, je kan met een ja dus ook een schilderclub dat is een nieuwe een schilderclub dikke vriendinnen schilderen ken je, die, ken je die schilderijen met die met die dikke dames ja van een dus, geloof een Spaanse of een, ja. een Colombiaanse schilder ja nou ja, ja die, dan, dan <coughs> je, dus, je kan dan samen gaan schilderen en je kan uh, uh, hoe heet het uh, uh, met, met, met elkaar, dus, dus met, met vriendinnen. Je kan met, met vriendinnen kun je gaan samen schilderen. Dikke vriendinnen kan je schilderen dan. <lacht> dat is ook mijn pluspunt. Maar je hoeft als dikke vriendinnen niet vriendinnen te nee. schilderen? Je mag ook nee, een... je hoeft niet dik te zijn, nee. maar je kan wel dikke vriendinnen schilderen. <lacht> ja, oké. Okay. Maar het thema is dat je, je gaat een schilderij maken van dikke vriendinnen? Dikke of? vriendinnen, ja. Oké, okay, wat leuk. Ja. Nou, apart. Ja, ja. En dat is, ook, dat is op dinsdag 5 oktober en van half twee tot vier. En dat is ook gratis. Dat is uh, de eerste keer. De eerste keer is gratis en dan ja. kost het uh, 3,50 euro. En dat, uh, dat is dus in het inclusief materialen en de koffie en de thee. En dan moet je je wel opgeven bij uh, Pluspunt in Noord 023 574 0330. Dat is het algemene nummer hè, van de ja. Bali. En daar kun je dus ook informaties ook bij de Blauwe Tram uh, krijgen. Dus dat is ook weer een nieuw uh, item bij... Uh, nieuwe activiteit bij pluspunten. Dat zijn allemaal leuke leuke dingen wel, hè? Ja, zeker. Ja, nou ja, en buiten de, de buiten de reguliere, um, um, uh, hoe heet het, activiteiten um, die iedereen wel kent, wel hè? Die uh, bloem, bloemschikken. uitstapjes, koffiedrinken, eten, lunchen. Ja. Ja. Oh. Oh, wat ook, ja, ja, oh ja, dat is ook. De, de, er is ook een. een uh, de breiklub is natuurlijk ook weer, is ook weer van start gegaan. Aha, en wat, uh, ja. wat leren we daar? <laughs> daar? Leren we breien. <coughs> Oké. Okay. En je kan dus nu een, een, een uh, plantenhanger kan je haken. Een plantenhanger? Een plantenhanger, een gehaakte plantenhanger. <laughs> uh, en daar moet dan een plantpot in of zo? Daar kan een plant in. Dat ken je wel, dat is ook <coughs> ouderwets. Hè? Van vroeger hè? had je dus van die gehaakte plantenhangers en uh, nou dat, dat komt allemaal weer terug. als je zegt dat ik dat ken en, dat, en de oude wet is dat klopt helemaal niet samen met mij. Uh. <laughs> <laughs> maar ik vind het heel interessant. De ja, nou ja, goed. Van, dat is een ja. van die dingen die, uh, ja, die uh, uh, weer uh, plaatsvindt. Nou, eigenlijk begint alles weer zo'n beetje weer van start te gaan bij pluspunt. Uh, alle activiteiten kunnen weer uh, plaatsvinden, zeg maar. Nou, ontzettend leuk. Ja. En, uh, nou, uh, dat is eigenlijk de nieuwste dingen die ik uh, heb... Ja, de nieuwste ja. activiteiten die ik nu heb kunnen mededelen. En ja. de mensen kunnen zich natuurlijk gewoon opgeven via uh, nogmaals ja. het telefoonnummer. Het nummer is 023... 5740330, dat is uh, de balie van Pluspunt in Noord. En de, zij weten alles van alle activiteiten die er plaatsvinden, nieuw en oud. Ja, en de programma's voor mensen ja. in het centrum liggen ook klaar bij de Blauwe Tram, kunnen ze wel? Ja, liggen ook daar. En in de Zandvoerse Krant heb je de activiteitenladder. Ja. Uh, en die, daar staan dus alle activiteiten in uh, die nieuw zijn en die nog lopen en zo ook. Dus daar kun je ook altijd naar kijken. En je kan natuurlijk op de website kijken van sluss.www.sandvoort.nl. Nou, op deze manier ja. kan iedereen dan informatie komen. Heel veel uh, leuke, interessante activiteiten. Ja. Uh, uh, met uh, uiteenlopende, uh, heel uiteenlopend programma ja. eigenlijk. Iedereen ja. kan. Oh, dan ja, nou, uh... oh, nou heb ik nog één. Oh ja, de Roy, De burendag komt er ook weer aan. Dat is zaterdag ja. 25 september. Volgende week zaterdag. In, uh, op het plein in, uh, in uh, Zandvoort Noord. Op het Veningplein om 11 uur en dan wordt er een clean-up challenge gedaan. Dus dan wordt de buurt vrij van zwerfafval gedaan. Dan kun, kan iedereen kan daar uh, naartoe komen. En dan begint, beginnen ze met koffie en wafels, die vers gebakken zijn. Ja. En dan krijg je grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken. En dan kun je de buurt, kun je al wandelend kun je een stukje schoner kun je die maken. Oh, wat leuk. Een dus dat is een leuk initiatief. Heel goed initiatief, ja. gesponsord ja. door Spanelanden, denk ik. Ja, denk ik. Ja. ja, ik bedoel voor de stokken en de grijpers. Uh, die... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, want die ja. heb je natuurlijk niet zomaar... Uh, ja. Ja. dus dat, uh, dat is dan uh, burendag uh, volgende week zaterdag. En, en en, en nu wil je toch daar hebben over uh, praten, ja. wat is Burendag? Is dat dan een nationale dag? Ja, het is nationaal. Ja. En wat doe je op ja. burendag? Uh, dan, dan, dan, dan uh, kom je je om, om buren, zeg maar eigenlijk. Ah. Dus de buren samen, dus een kopje koffie drinken okay. met elkaar. Hè, want iedereen woont wel naast elkaar, met elkaar, maar kent elkaar natuurlijk niet allemaal. Nee. Uh, en dat is eigenlijk de, het initiatief om, om met, met buren, met elkaar, met een buurt of in een straat, met elkaar dingen te doen. Ja, nou, uh, dus leuk bijvoorbeeld idee. het zwerfafval of, of iets opknappen, een, een, een, een tuin opknappen of, of, of nou, wat dan ook. Maar met elkaar, dus samen. Nou, ja. Hartstikke leuk. En dan kun je dus ja. onder andere, uh, je kan zelf iets met je buren doen of voor je buren doen, maar je kan ja. natuurlijk gewoon leuk naar Pluspunt in Noord om daar ja. uh, uh, de omgeving samen, te maken. En een lekkere wafel ja. te eten. En vers, vers gebakken wafels. Kijk, <laughs> klinkt ontzettend goed. Dat is een heel erg leuk programma. Dank je wel, ja. uh, Een heel ja, fijn weekend alvast. En ja. uh, heel veel succes met alle activiteiten. Dank je wel. En dank en uh, een goed weekend jullie ook. Oké, okay. dank je wel. Dank je wel. We gaan ja. nu luisteren naar Smith Burroughs met Parliament Hill.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 When the world is still If I knew then What I know now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 We hebben genoten van Parliament Hill bij Smith Boroughs. Aan de telefoon hebben we Peter Trom van het Zandvoorts Mannenkoor, maar ook van de OEVZ. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, prima, prima. Prima. Ja, dat is belangrijk in deze tijd. Zeker weten. Extra weet belangrijk. Uh, nou, Peter, ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd uh, wat er allemaal te melden is. Uh, laten we eens beginnen met het uh, Mannenkoor natuurlijk nou ja, uh, anderhalf jaar uh, complete uh, stilte geweest uh, vanwege de al corona. We hebben natuurlijk een uh, groep van een man of veertig sinds jaar en dag uh, in de blauwe tram aan het repeteren op uh, dinsdagavond om 8 uur tot tien uur. En toen kwam uh, corona en uh, vanaf eigenlijk... Uh, Begin maart verleden jaar, de eerste week, hebben we heel consequent gezegd... ...jongens, we gaan niet repeteren en we gaan niet eerder repeteren... voordat alle maatregelen dermate uh, goed genomen zijn dat het weer uh, kan. En ja. we hebben natuurlijk te maken met een groep die kwetsbaar is, laten we eerlijk zijn. Uh, de gemiddelde leeftijd van het Stanselsmannenkoor ligt rondom de 70... Ja. Dus ja, dan heb je toch te maken met een groep mannen. En dan veertig in totaal, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En uh, wij koesteren de gezondheid als bestuurzijnde van het mannenkoor van onze leden. Ja. En uh, er zijn er een aantal in de afgelopen anderhalf jaar die corona onder de leden hebben gehad. De ene ernstiger dan de andere. Maar er is eigenlijk uh, uh, niemand aan overleden, gelukkig. Nou, Heel dat lijkt me zeker gelukkig, dus, ja. Ja, en dat betekent dus dat we nog steeds met uh, 38 man op het ogenblik uh, aanwezig zijn. En de eerste repetitie gaat aanstaande dinsdagavond 21 september weer plaatsvinden. En uh, dan komen we weer bij elkaar. Wat we wel hebben gedaan als bestuur zijnde is dat we uh, twee keer in die anderhalf jaar... Die jongens wel hebben uitgenodigd, buiten op het plein, voor het plein, met anderhalve meter afstand. Om de uh, cohesie onderling even uh, te verstevigen. Om te kijken, jongens, hoe is het met, met jullie? Wat hebben we elkaar een tijd niet gezien? Zijn jullie gezond? Gaat het goed? Onder het genot van het uh, een hapje en het welbekende drankje. En dat werd heel erg op uh, prijs gesteld. En, ja. en dan weet je ook een beetje hoe het met de jongens is. Nou is het zo dat we in 2022, 40 jaar bestaan. Dus uh, als het allemaal goed gaat en als corona uh, lekker wegblijft... gaan wij volgend jaar, medio september, oktober... een concert geven in de Agatha kerk, Een jubileumconcert. Ah ja, mooi. En uh, daar moet het komend jaar dus uh, heel fors uh, op uh, geoefend worden. Dat begrijp ik. Want weet je wat het is Roy? Die 70-plussers allemaal, die hebben anderhalf jaar niet gezongen. En dan zeggen we wel, je moet thuis een beetje oefenen. Maar uh, ik denk dat het in het begin zo'n zo, zo soort oude draaimolen is, die een beetje roestig is. Ja, ja. En anderhalf jaar hebt stilgestaan, dus uh, het wordt hard oefenen om het uh, programma erin te krijgen. Laat niet onverlet dat iedereen er uh, ontzettend veel zin in heeft. En ze zijn allemaal dol We gaan uh, beginnen dinsdag 21 september. Uh, mannen die zijn altijd van harte welkom. Mannen die denken, nou ik wil dat wel een keertje meemaken. Leuk zo'n jubileumconcert volgend jaar. En het zijn allemaal liederen van de afgelopen 40 jaar die we uh, gezongen hebben. Daar is dus een uh, keuze uitgemaakt. En uh, vanaf achteren uur zijn ze hartelijk welkom en ze kunnen gewoon een paar keer meedraaien zonder zich meteen uh, te hoeven opgeven. Want uh, vrijheid, blijheid. Ja. Als je het leuk vindt, kom je. Als je het niet leuk vindt, nemen we weer afscheid. En zo moet het ook zijn natuurlijk. Absoluut. En uh, jullie gaan dus een, een jaar lang oefenen voor dat uh, jubileumconcert. Ja, ja. Dus dat, uh, dat moet een heel mooi concert worden. Ja, zeker. zeker. Ja. Er zijn een aantal uh, uh, prachtige liederen die we de afgelopen veertig jaar gezongen hebben. En uh, voor de nieuwere onder ons, die een jaar of vijf uh, lid zijn, uh, zal het wat moeilijker zijn als de gepokte en gemazelde. Maar uh, het Zandvoorts Mannenkoor bestaat hoofdzakelijk uit mannen die al uh, zo'n twintig uh, jaar of meer aan het zingen zijn. Dus de meeste kennen het repertoire wel. Ja. En, uh, maar goed, uh, we worden allemaal een jaartje ouder. We hebben een nieuwe dirigent. Dat mogen we ook niet uh, onverlet laten. Dat moeten we even melden. Dat is Ed Wertwijn. Ed Wertwijn is sinds jaar en dag al de dirigent van het uh, Vrouwenkorps. En die hadden we anderhalf jaar geleden al gecontracteerd. Net in de maand februari ja. 2020. Net in de maand voordat corona... Uh, toesloeg. Dus die heeft eigenlijk geen enkele keer, nog geen één keer de kans gehad om ons de begeleide CQ om te horen uh, wat voor zangkunsten wij in de kaart hebben. Dus dat wordt spannend. Ja, dat, maar je kunt ook weer, ook daar kun je er weer een jaar mee oefenen voor dat je, dus dat is het eerste optreden ook uh, in uh, uh, 2022 in oktober. Ja, uh, dat is het eerste <tus> grote optreden wat wij gaan doen. We gaan eerst is kijken hoe het ervoor staat. En daar hebben we de komende maanden een mooie de, uh, kans voor. Uh, het gaat eerst eens horen hoe het er dit voor staat. Dan is het de bedoeling dat de dinsdag daarop. Uh, als nieuwe dirigent zijnde, uh, dat doen eigenlijk alle dirigenten, die gaan dan stemmentest houden. Ja. En die gaan kijken of je bij de goede groep nog zit. Er zijn natuurlijk eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bassen. Ja. En uh, hij wil even weten wat voor kwaliteit hij in huis heeft. En daardoor is er na volgende week, dinsdag, eerst een stemmetest. En dan heb je kans dat hij mensen op andere plekken zet. Dat de verdeling anders wordt. En dat we dan op een goede manier kunnen starten voor het voorbereiden van het concert volgend jaar. Spannend. En nu zei je net dat er plaats is ook voor andere mensen die mee willen doen. Uh, de gemiddelde leeftijd van het mannenkoor is 70. Is er ook wel plaats voor een puberende vijftiger? Altijd. Ja? Altijd. En, een uh, beetje puberende 50er mag ja. zich uh, uh, gelukkig prijzen. Dat hij daarbij zo'n beetje het jongste koorlid is. Ah, kijk. En... Maar uh, een leeftijd is. Uh, uh, nee hoor, we hebben er ook een jongen achter in de nog zitten. Oh. Dus uh, wat dat betreft is het zo dat het. Uh, ja, en uh, het is gewoon een ontzettende uh, warme groep eigenlijk. Het Samsons mannenkoor zijn veertig vrienden bij elkaar. Iedereen laat uh, elkaar in zijn eigen waarde. Uh, ik zou je vertellen, we beginnen dinsdagavond om 8 uur. Er is pauze om uh, 9 uur, een kwartiertje. Nou, de ene drinkt een biertje, de andere drinkt een koffietje, een theetje. Het maakt allemaal niet uit. Om kwart over negen beginnen we weer. En dat gaat door tot een uur of tien. En dan is het tien uur. En de helft zegt, we gaan lekker naar Moeders de Vrouw. En de andere helft zegt, nou, uh, we gaan lekker praten met elkaar. We doen nog een bogeltje. Uh, we gaan even een biljartje maken. En iedereen is vrij in de keuze wat hij doet. Daar is nooit geen onvertogen woord over. En uh, dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, een gezellige ploeg. Dat klinkt inderdaad als een hele gezellige ploeg. Ja, nou, luisteraars die interesse hebben, die kunnen zich ongetwijfeld melden bij. Peter Tromp. Peter Tromp. Telefoonnummer 06, 121 3684. Nou, dat is hartstikke mooi, Peter. Ik hoop uh, dat we in ieder geval naar de 40 leden gaan, of 38 zijn. Ja, zo is het. Dat zou leuk zijn. En, uh, het is uh, ook iets leuks om naartoe te werken met het IBD-concept volgend jaar. Zeker. Ja. Nou, nu gaan we naar een ander onderwerp: de OVZ. OVZ, Ondernemersvereniging Zandvoort. Ja? Onderdeel van OBZ, Ondernemersbelangen Zandvoort. De OVZ in Zandvoort uh, vertegenwoordigt al 40 jaar uh, de retail in het dorp. En uh, periodes dat we 30 leden hebben, periodes dat we 100 leden hebben. We zitten nu in een periode dat we er een beetje tussen zitten. 60, 70 leden op dit ogenblik. Nou, dat is redelijk vast. Dat gaat goed. En uh, wij mochten ook als OVZ-zijnde, ook als retail-zijnde in het dorp... Voor het eerst in 36 jaar uh, de Grand Prix weer een keer meemaken. Ja. Nou, dat is een gebeuren op zich geweest wat ze weerga niet kent, natuurlijk. Zo. Wij hebben met z'n allen en eigenlijk niemand uitgezonderd, en dat geldt voor het circuit, dat geldt voor de gemeente, dat geldt voor de ondernemers, maar dat geldt ook voor Marketing Sandvoort. een stukje promotie neergezet de afgelopen maand die ze weerga niet kent. Er is veel geld uitgegeven, er is ontzettend veel gedaan. We hebben vreselijk veel geluk gehad met het weer. Maar dit is natuurlijk een promotie die het hele jaar uh, overstijgt. En uh, wat belangrijk is om te vermelden tijdens dat weekend, is dat we als retailers... Uh, echt als dan heb ik het dus niet over horeca. Uh -huh. Maar de supermarkten, uh, uh, uh, Bruna, een slager, mijn winkel, de Kaaswinkel. Dat we in dat weekend met z'n allen helemaal niks, maar dan ook niks te doen hebben gehad. Ja. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Dat ik aan de ene kant zo ontzettend positief ben, en aan de andere kant zeg ik mijn zware allemaal ergens anders. Maar ik ben een van de uh, weinige ondernemers in het dorp die weet hoe het is ten, ten tijde van een Grand Prix. Ik heb het 40 jaar geleden mee mogen maken, begin jaren 80, van 81 tot 85. En toen was het eigenlijk al niet anders. Uh, de focus ligt op het race gebeuren. De mensen komen uit het station, gaan met z'n 50.000 allemaal rechtsaf, in plaats van linksaf naar het centrum toe. Als ze s'avonds wel uh, ...het dorp inkomen is de focus natuurlijk totaal anders dan ja. een pontje kaas kopen... ...even langs de brune gaan om te kijken of ze een mooi boek hebben. Die mensen die willen lekker drinken en die willen een hapje gaan eten... ...en die willen feest vieren. Daarbij was het ook nog eens 25 graden prachtig mooi weer. Dus dan kan je eigenlijk van tevoren op je klompen aanvoelen... ...dat je je rustig moet houden ten aanzien van inkoop. En... Uh, dat het wel eens uh, een heel zwak weekend zou kunnen ja. worden. En dat is het ook geweest. Daarbij komt natuurlijk ook dat uh, onze uh, gemeente... in al zijn wijsheid heeft toen besluiten... om uh, de parkeergarage vier dagen op slot te gooien. Drie dagen. En ook het op drie dagen op slot te gooien. Dus er kwam geen auto in. Ik zal je vertellen, uh, het iets davidscheree de parkeergarage heeft echt drie dagen leeg gestaan. De organisatie van de Grand Prix had 200 plekken gereserveerd in het louis datitz Die zijn niet gebruikt. En dat is dan wel een hele rare gewaarwording. Als ik van mijn woning door de garage naar mijn winkel ja. loop. En dan dat zie dat het prachtig mooi weer is. En uh, dat er niks te doen is. Dat is een, um, ik laat niet. Want ik vind het een fantastisch gebeuren wat dat weekend overstijgt. Ik heb tegen mijn collega ondernemers die wel aan het klagen waren gezegd. Je moet niet naar dit weekend kijken, dit zijn drie dagen, we gaan er straks 300, de andere 362 oh. dagen echt ja. van profiteren, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat we de, uh, sowieso een ding in de evaluatie moeten meenemen. En ik vond eigenlijk, ja dat is heel erg jammer, het programma van de stichting Zandvoort Beyond vanwege de coronamaatregelen volledig uh, is eigenlijk volledig uitgekleed. Want anders en... was er natuurlijk veel meer te doen geweest overdag in Zandvoort. ja. ja. Ja, en dat is, dat is jammer. En dat ja. was echt corona gerelateerd. Ja. Dus als ik het programma van tevoren gezien heb... wat ze allemaal van plan waren... kan het feest volgend jaar alleen maar groter worden. Zeker weten. Mocht er geen corona zijn. Dus dat is alleen maar positief. Maar uh, uh, alle mensen komen om te feesten. Of het nou racen is. Of dat het nou concerten zijn die gegeven worden. Maar komen niet voor ons soort artikelen. En dat geeft ook niet, want er zijn de andere dagen voor. En zo, van, van dat standpunt uit moeten we het bekijken. Ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dit zo'n uh, uh, positieve invloed heeft op het product Zandvoort. En dan noem ik het product Zandvoort. Omdat we het met z'n allen elkaar doen. Dat dit jaar overstijgend is, Roy. En daar gaat het om. Dankjewel. Dat zijn hele mooie uh, slotwoorden. Hele wijze slotwoorden. Uh, ja. Bedankt voor het interview. Heel fijn weekend, Peter. En uh, We Dankjewel, spreken elkaar snel.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 genoten van Spirits bij de Strombella's. En we gaan nu praten met uh, Gwen Pedinkhoff over de belevingsweek bij National Park Zuid-Kennemerland. Goedemorgen Gwen. Een hele goede morgen Roy. Wat fijn dat je hier bent uh, en wat fijn dat je ons meer komt vertellen over deze belevingsweek. Ja, de beleefweek staat er voor de deur. En we zijn heel blij dat we voor de tweede keer kunnen organiseren dit uh, najaar. Dus we zitten inderdaad in de herfstvakantie van 16 tot 24 oktober. Ja. En het wordt een week vol uh, kleinschalige buitenactiviteiten... die we samen met de ondernemers onder de vlag van het Nationaal Park uh, hebben georganiseerd... En, en vertel ons eens, wat is nou een beleefweek? Want als ik zelf uh, door uh, de duinen loop en door mijn land... dan uh, beleef ik natuurlijk ook van alles. Uh, konijntjes die wegrennen en een hert wat voorbij schiet. Uh, een enkel vosje wat ik nog tegenkom. Uh, allerlei vogeltjes. Maar wat ga ik nu beleven? Ja, nou mooi dat je dat zo schept. Want dat is precies wat wij natuurlijk willen. Ja. Dat je je verwondert in onze oase van rust. Want dat is wat we eigenlijk willen zijn voor de regio. En het varieert echt heel sterk. Je kan voor cultuur gaan waarbij je op Caprera wordt meegenomen door een uh, theatergroep... Uh, die je letterlijk meeneemt in het wandelpark Caprera met een iPad... en uh, daar een voorstelling geeft over de bomen. En dan leer je ook meer over uh, bomen en uh, wat dat allemaal zo bijzonder maakt. Maar je kan ook bijvoorbeeld uh, op een zintuigenwandeling gaan... waarbij je op blote voeten, helemaal op nationaal parken... Uh, op een andere manier beleeft, vol stilte. Of juist bij een van onze gasten lekker gaat logeren en wat langer doorbrengt in het Nationaal Park... door middel van een meerdaagse wandeling... waarbij je ook uh, in de watten wordt gelegd... bij bijvoorbeeld Duin en Kruidberg of de Lakens. En daarna met, een, uh, met de IVN route app uh, helemaal door het park wordt geleid... via allemaal verborgen paadjes... waarbij je eigenlijk onze verborgen schatten op, uh, op zijn best kan uh, beleven. Mm, ja, dat zijn natuurlijk wel hele charmante gastheren... Duin en Kruidberg en uh, de Lakens. Zeker goede gastheren en ook <lacht> ja. heel, heel lang gastheer van uh, ons Nationaal Park. Ja, maar nou zei je ook iets over een blote voetenwandeling. Uh, nou loop ik natuurlijk wel eens, wel eens wat schoenen door uh, in, in het gebied. Um, het is dat niet lastig met blote voeten. Prikkende dingen, een doorn, een naald, steentjes, een vieze slak. Het is even wennen. Ja. Ik moet natuurlijk zeggen dat ik het zelf nu ook een paar keer heb gedaan... En we hebben het ook gedaan uh, tijdens onze een, een jaarlijkse vrijwilligersdag. En je merkte dat mensen het best spannend vonden. Ja. Om inderdaad die voeten uit, uh, schoenen uit te doen. Maar je merkt dat je als je een tijdje loopt... dat je ook niet eens meer koude voeten krijgt. En dat het prikken ook meevalt. En ik, ik ga ervan uit dat onze excursieleiders er rekening mee houden. En je niet door een distelgebied laten lopen. <laughs> dat zou vervelend zijn. Ja, ja, geen distels, geen brandnetels. Precies. En... Um... Die dagen, die zijn, uh, alle dagen zijn open. Kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Of is het een speciaal programma wat ze ja. kunnen nakijken? Ja, we hebben op onze website een hele lijst staan. We hebben echt meer dan 80 uh, activiteiten weer dit jaar. Wow. En je kan uh, gewoon via onze homepage kom je onze, op onze beleefweekpagina... en dan kun je per thema zien uh, wat je wilt doen. Of je wilt wandelen, of dat je juist culinaire uitspatting zoekt. Of dat je op zoek bent naar een leuke activiteit met het gezin. En op basis daarvan kan je dan uh, direct boeken via de website... En hoorde ik je nou zeggen een culinaire uitspatting? Culinaire uitspatting ja. ook nog. Kijk, je ja. wordt helemaal getriggerd nu natuurlijk. Uh, en vertel eens, wat is een culinaire uitspatting in een belevingweek in het Park Kennemerland? Uh, ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld een, uh, de route van het Oude Vissenvrouwen. Dat is eigenlijk vanaf Kraantje Lek naar uh, het Wapen van Kennemerland. En dat ja. loopt dwars door uh, het landgoed Elswoud, dat onderdeel is van het Nationaal Park. Ja. En dan krijg je het hele verhaal ook, dat de vissersvrouwen daar natuurlijk liepen... met hun uh, grote manden met vis. En dan eindig je uiteindelijk ook uh, in het Wapen van Kennemerland... en dan krijg je een heerlijke lunch of een heerlijke boel... afhankelijk van wanneer je gaat lopen. En ja. ze hebben ook een beetje hun menu aangepast. En toen sowieso alle gastheren schenken ook onze Nationaal Park Day... die ook bestaat uit uh, een aantal ingrediënten die bij ons ook groeien. Uiteraard hebben wij hem duurzaam ingekocht. Want het is niet de bedoeling dat mensen bij ons wild gaan plukken. Want dan blijft er straks niks meer over voor de thee. Nee, nee, nee. nee. Je mag, in het, mag je eigenlijk iets plukken als je door het park loopt? Nee, nee. in principe is dat niet de bedoeling. Nee. Want we hebben natuurlijk een, een extreem voor tussen veel je tanden. Bimper. Sorry? Een graspeltje voor tussen je tanden, dat staat al zo... Dat kan wel, ja, ja, ja. precies. Ja. Maar plukken verder mag niet overal afblijken. Nee, nee het is in principe is het gewoon uh, een heel druk bezocht gebied. Ja. En in corona hebben we natuurlijk een uh, enorme groei doorgemaakt. Dus je merkt ook dat veel mensen ons weten te vinden. En die groene leefomgeving is natuurlijk super belangrijk. En dat willen we ook graag zijn. Maar als iedereen dan inderdaad uh, dingen gaat plukken... dan blijft er straks niks meer staan. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee, en, en mag je... Uh... Van, echt van de paden afwijken? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat iedereen maar er doorheen gaat banjeren. Ja, dat is een hele goede. Ja, bij ons is het wel de bedoeling. We zijn een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat we een uh, soort exceptionele status hebben. Ja. Uh, dat we hebben besloten om die te behouden. En ook de biodiversiteit, alle bijzondere plantjes en, en bloemetjes die ook naast het pad groeien, die willen we ook gewoon een kans geven. Dus het is heel belangrijk uh, dat mensen ook op de paden blijven om die ook. Uh, ja, te laten voortbestaan. ja, je krijgt de waterleidingduin, heeft daar een heel ander beleid in. Je hebben juist wel op struinenbeleid. Ja. En die hebben ook uh, bijvoorbeeld geen fietsers die ze toelaten. Wij hebben natuurlijk en fietsers en wandelaars. En een grote groot oppervlakte, bijna 4000 hectare. Dus um, dat is de keuze die we hebben gemaakt. Ja. En daardoor houden we het gebied gewoon mooi en leefbaar voor iedereen, voor mens en natuur. En uh, dan hoor je wel eens mensen mopperen over uh, fietsers die heel hard door de natuurgebieden fietsen. Uh, gaat dat bij jullie goed? Of uh, moeten de, de mensen met, een, met, met, met stokken of een uh, uh, rollator uh, heel erg aan de kant blijven? Nou, het blijft een uitdaging om de verschillende <laughs> gebruikersgroepen inderdaad ja. te combineren. Dat is een goed punt wat je aanstept. We hebben wel laatst heel leuk een, uh, met Touractief een route ontwikkeld... die vanuit ons Nationaal Park richting spaar gaat... Het is een super interessant gebied waar je ook echt heel mooi kan fietsen. Dus je ja. merkt dat we steeds meer inderdaad die combinatie op gaan zoeken... van niet alleen Nationaal Park, maar juist de verbinding gaan leggen met die andere gebieden. Dat je daar dus ook heel mooi kan fietsen. Dat je die gebruikersgroepen ook een beetje de ruimte kan geven op die manier. Ja, en dat gaat... Uh, maar het is niet dat jullie je racefietstochten er doorheen laten... Nee, in principe is dat niet iets wat wij uh, stimuleren. Maar goed, iedereen uh, is natuurlijk vrij om gewoon zijn racefiets te pakken... en lekker door de duinen te gaan... Ja. Maar we, zijn niet, we promoten niet grote evenementen. Ja, dus het dat, dat aan kan. Het gaat allemaal harmonieus samen. Het moet harmonieus <laughs> samen gaan, maar er zijn altijd uitdagingen, zoals in ieder gebied. Oké, okay, dat klinkt spannend. Nou, en dan en nog even een, een andere highlight. Want we komen toch zo praten op steeds weer nieuwe dingen, die, hè, zoals de die, die culinaire uitspattingen. Dat vind ik al heel erg interessant. Is er nog een andere een nachtwandeling of zo? Nou, nachtwandeling, dat is er volgens mij de, dit keer niet... Maar we hebben wel een heel bijzonder, um, we hebben natuurlijk de ruïne van Brederode, die een beetje aan de onderkant van het Nationaal Park ja. zit, net aan de buitenkant van het Nationaal Park. En vanuit daar, als je aan de toren gaat staan, dan kijk je eigenlijk naar het hoogste punt van het Nationaal Park, de Brederodeberg. En dat is een berg die eigenlijk heel weinig wordt bezocht. Dus we hebben nu ook twee excursieleiders, breidgegronden ook ondernemers uit het gebied, die dan ook die wandeling gaan doen en gaan vertellen waarom inderdaad de ruïne van Brederode ook verbonden is aan het Nationaal Park. En dat die brede rode berg daarin ook heeft betekend. En het is ook de dame van de thee, Groen Vitaal, Corine Busman, die die uh, excursie zal leiden. En uh, ook al, al, uiteraard iedereen zal vertellen over uh, de ingrediënten van de thee... die je daar her en der ook langs het pad uh, kan zien. <coughs> maar niet mag plukken uiteraard. Hmm. Ik heb heel lang geleden op, uh, op uh, school op het aardrijkskunde... altijd geleerd dat Nederland maar één berg had. Dat was de Sint-Pietersberg. Maar nu ontdek ik dus ja. op mijn leeftijd dat we er een Brederode Bergen bij hebben. <gülhene> het is niet vergelijkbaar met de Sint-Pietersberg. Maar goed, we zijn niet uit Kennenland heel bij met deze berg. En ja. uh, het is het hoogste punt officieel van uh, Nationaal Park. Oké, okay, en als je nou die ruïne van Brede Rode opkloot, uh, de toren. Ik ben daar nog nooit geweest, moet ik eerlijk toegeven. Uh, is dat oh, te dat doen dat de doem voor uh, iedereen? Is het, is het hoog? Is het gevaarlijk? Nee, het is zeker niet hoog en zeker niet gevaarlijk. En er zijn twee schatten van beheerders die alles kunnen vertellen over de ruïne. Ja. Ze hebben ook een hele mooie overzicht Playmobil tentoonstelling. Ik ben erheen gegaan. Het is echt ook leuk voor volwassenen. Het is niet alleen voor kinderen. En daar hebben ze ook de hele, want daar heeft natuurlijk van alles plaatsgevonden. rondom die berg. slagvelden en zo. Ja, dus tuurlijk, het is wel ja. echt een interessant stuk geschiedenis. Oké, okay, nou, zo leer ik toch weer eens, uh, iets nieuws op deze zaterdagochtend. Dus ik, uh, <coughs> ik ga lekker naar de brederode uh, ruïne. Ja, dat zou ik zeker doen. En, en, en of een, misschien een blote voetenwandeling toch een keer uitproberen. Ook dat nog. Uh, nou, dat, dat ga ik nog even over nadenken. <laughs> en, uh, is het ver? Is dat ver? Uh, want het gebied is best groot. Je zegt 400 hectare. 4000. 400. Ja, bijna 4.000. 4.000 ja. zelfs, ja. Dus dat is heel erg groot. Uh, zijn al die wandelingen dan ook lang? Of, en veel van onze luisteraars zullen niet allemaal uh, drie uur de baan op de in willen lopen. Nee, nee, dat snap ik heel goed. Kunnen lopen. Um, de meerdaagse wandeling is echt wel voor de wat meer actieve wandelaar. Dus dat is ongeveer 15 tot 20 kilometer per dag. En dat oh. kun je dan één dag doen, maar je kan ze ook alle drie doen. En de excursies zijn meestal rond de vijf kilometer... Ja, dat is en dat hangt er ook een beetje vanaf. En het gaat natuurlijk meer om die beleving en het vertellen dan echt om de kilometers. Ja. Um, maar het is inderdaad goed om heel even te kijken van hoeveel kilometer is het, of hoeveel tijd is het. En dat staat als het goed is ook vermeld bij de activiteit. Ja, en als je wat langer loopt, goede schoenen aan behalve voor de blote wandeling. Zeker, ja. Ik zou die wandeling niet op voeten doen. Nee. Dat is misschien iets te ambitieus. <laughs> Dat lijkt we inderdaad ook te ambitieus. Nou, ik denk uh, nog eventjes de website... waar mensen de informatie kunnen vinden. Want we hebben nu heel veel verteld. Maar ik denk dat heel veel luisteraars denken... wat moet ik allemaal doen? Waar kan ik terecht? Ja, nou, ga vooral naar onze website... voor het complete activiteitenoverzicht van de beleefweek... die dus 16 tot 24 oktober is. En dat is www.np-zuidkennemerland.nl En dan kom je vanzelf op onze homepage terecht. En dan kan je doorklikken naar uh, de Belevweek-pagina. En dan hoop ik dat iedereen uh, uit Zandvoort en omgeving uh, ook wat nieuwe verborgen parels gaat zoeken. Nou, ik, dat lijkt me helemaal interessant, ja. Ik uh, ga uh, in ieder geval een van de activiteiten uh, meedoen. En op de volgende uitzending dat ik hier ben, kan ik dan nog eens even terugkijken. Ik hoor het graag van je wat het geworden is. Oké, okay, dankjewel. En een heel fijn weekend. Hetzelfde. Fijne dag. Dag. Bye Ben. Oh, I was just calling you to tell ya. Uh, I'm probably gonna have to get up at the butt crack of dawn tomorrow. Alright, uh, pass you back down on your mom. Jim She... John. Hmm? I lost that frickin' steel line. Ah, oh. shit. Okay. It's, it's alright. Go fucking find it! Ah, oh, shit, I'm looking, man. Fuck. <laughs> I told you my head don't work right. Yeah, you don't have to tell me that. <laughs>